De mol, de waterrat en de pad. Wie niet horen wil... Zes weken na het avontuur met de pad en zijn woonwagen... ...zaten de mol en de waterrat te ontbijten. Er werd op de deur geklopt. Wil jij even open doen, mol? Vroeg de waterrat. Anders wordt mijn eitje koud en jij hebt het jou al op. Even later kwam de mol terug... Achter hem liep hun vriend de Das, die duidelijk heel erg boos was. Het spijt me dat ik je zo vroeg lastig moet vallen, waterrat, zei de Das. Maar we moeten er iets aan doen. Wat bedoel je? Waar moeten we wat aan doen, vroeg de waterrat. Aan die domme pad natuurlijk, zei de Das. Op dit ogenblik wordt er een nieuwe sportauto bij zijn landhuis afgeleverd. Hij heeft de afgelopen weken al een paar auto's in de prak gereden. Hij maakt de wegen onveilig. Bijna niemand durft nog over te steken. We moeten iets doen voordat de politie hem in de gevangenis opsluit. Maar wat kunnen we doen, vroeg de waterrat. Je weet hoe eigenwijs de pad is. Als hij weer eens een nieuwe liefhebberij heeft, wil hij naar niemand luisteren. Als praten niet helpt, zullen we tot daden moeten overgaan, zei de das. En dat moeten we vandaag nog doen. Dat vind ik ook, riep de mol. We moeten hem een lesje leren, dat hij nooit meer zal vergeten. Dat heb je goed gezegd, mol, zei de das. We moeten hem tegen zijn eigen domme gedrag beschermen en ervoor zorgen dat hij zich netjes gaat gedragen. De mol, de waterrat en de das liepen naar het landhuis van de pad. Voor de deur stond een splinternieuwe glanzende rode sportauto met koperen lampen. De auto zag er heel duur uit. Maar ze hadden van hun vriend niets anders verwacht. Hij wilde alleen het beste hebben. Terwijl ze met bezorgde gezichten de auto van alle kanten bekeken... kwam de pad naar buiten. Hij had een zware leren jas aan en leren handschoenen. Op zijn hoofd droeg hij een geruite pet met een stofbril. Hallo vrienden, riep hij vrolijk. Jullie zijn net op tijd om een ritje in mijn nieuwe auto te maken. Spring er maar in. Zonder een woord te zeggen, liep de das naar de pad toe en gebaarde zijn twee vrienden hem te volgen. Toen zei hij op strenge toon, breng hem naar binnen. En tegen de pad zei hij, jij zult voorlopig geen gevaarlijke dingen meer uithalen met je auto. Daar zullen wij voor zorgen. De mol en de waterrat pakten de pad beet en brachten hem naar binnen. In de hal zei de das tegen de stom verbaasde pad. Trek die belachelijke kleren uit. Dat doe ik niet, schreeuwde de pad die net van zijn verbazing was bekomen. Hoe durf jij zo te spreken tegen mij, de rijke en beroemde pad? Trek hem die kleren uit, zei de das tegen de mol en de waterrat. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. De pad sloeg wild om zich heen. Ze duwde hem op de grond en terwijl de waterrat op zijn buik ging zitten, trok de bol de leerjas uit. Toen lieten ze hem weer opstaan. Je had kunnen weten dat dit op een dag wel moest gebeuren, Pat, zei de das. Hij duwde hem naar de studeerkamer. Jij en ik moeten eens ernstig met elkaar praten. De deur van de studeerkamer ging dicht. Je zult zien dat dit geen zin heeft, zei de waterrat tegen de mol. Hij belooft gewoon dat hij het nooit meer zal doen. En zodra we weg zijn, stapt hij meteen in zijn auto... Het enige wat misschien zou helpen, is een flink pak slaag. Een uur later ging de deur van de studeerkamer weer open. Vooruit pad, zei de das. Ik wil dat je ook de mol en de waterrat belooft dat je nooit meer in een auto zult rijden. Tot hun grote verbazing zagen de mol en de waterrat dat de pad heel berouwvol keek. Maar opeens veranderde de uitdrukking op zijn gezicht. Ik beloof het niet, schreeuwde hij woedend. Ik heb net alleen maar toegegeven, omdat ik hoopte dat je dan zou ophouden met zeuren. Maar ik neem mijn belofte terug. Ik houd van autorijden. Er is niets leuker en spannender dan heel hard over de wegen te scheuren. Daar was ik al bang voor, zei de Das. Neem hem mee naar boven en sluit hem op in zijn slaapkamer. En hij blijft daar totdat hij beseft dat hij iedereen bang maakt met zijn gedrag op de weg. Hij blijft in zijn slaapkamer totdat hij belooft dat hij niet meer in een auto zal rijden. Dan kun je wachten tot je een ons weegt, gilde de losweegt, pat. Want dat zal ik nooit beloven. En hij scholt de mol en de waterrat die hem naar boven sleepte verschrikkelijk uit. Ze duwden hem de slaapkamer binnen en deden de deur op slot. De pad bleef nog een hele tijd door het sleutelgat tegen hen schreeuwen. We zullen om beurten op hem moeten passen, zei de das, want hij is niet te vertrouwen. De eerste dagen maakte de pad een kabaal van jewelsten. Hij trapte en sloeg tegen de deur en schold iedereen uit die hem eten kwam brengen. Maar na een week werd hij rustig. Zijn drie vrienden zagen dat hij de stoelen in zijn kamer op een rijtje had gezet. Hij zat op de voorste stoel en riep... Wroem. Wroem. Hij deed net alsof hij in zijn auto zat. Af en toe deed hij of hij door een bocht ging... en dan viel hij van zijn stoel. Maar hij kwam steeds lachend overeind... zelfs als hij zich pijn had gedaan. Na een paar weken kreeg de pad er genoeg van om opgesloten te zijn. Maar hij wilde nog steeds niet beloven dat hij nooit meer auto zou rijden. Op een dag maakten de mol en de das een wandeling in de tuin... terwijl de waterrad op de pad paste. Lieve vriend, zei de pad toen de waterrad hem eten kwam brengen... ik wil niet eten, ik ben ziek. Wil je alsjeblieft naar het dorp gaan en de dokter halen... Oh, oh, ik geloof dat ik dood ga. De waterrat schrok verschrikkelijk. Hij liep gauw de kamer uit, deed de deur op slot en rende naar het dorp. De pad kleedde zich aan, stopte wat geld in zijn jaszak en haalde de lakens van zijn bed. Hij knoopte de lakens aan elkaar en bond één uiteinde aan de poot van het bed. Het andere uiteinde liet hij uit het raam zakken. Toen liet hij zich voorzichtig langs de lakens naar beneden zakken. Hij zou moeten lopen, want de garage was op slot en hij had geen sleutel. De pad was niet zo dom als zijn vrienden wel eens dachten. Want hij nam niet de weg naar het dorp. Hij voelde er niets voor om de waterrad en de dokter tegen te komen. Hij sloeg de weg in naar de grote stad. Toen hij eindelijk in de stad aankwam, had hij honger gekregen. Hij liep naar een restaurant binnen en bestelde een maaltijd. Terwijl hij zat te eten, hoorde hij in de verte een bekend geluid. Het geluid kwam dichterbij en de pad keek naar buiten. En ja hoor, voor het restaurant stopte een heel mooie grote auto. De pad raakte zo opgewonden dat hij niet meer kon eten. Hij keek toe hoe de bestuurder en zijn passagiers uitstapten en het restaurant binnenkwamen. De pad vroeg om de rekening, betaalde en liep naar buiten. Ik zal de auto niet aanraken, dacht hij. Ik zal er alleen maar naar kijken. Dat zou zelfs de das niet erg vinden. De lak van de auto glinsterde in het zonlicht. De pad bekeek de auto van alle kanten. Ik zou best eens willen weten of deze auto gemakkelijk start, dacht hij hardop. En toen... Klom hij zonder verder na te denken in de auto, ging op de plaats van de bestuurder zitten, pakte het stuurbeet en startte. De motor begon te brullen en de pad voelde zich heerlijk. Hij reed de stad uit en zodra hij op de grote weg was, gaf hij vol gas. Hij raasde over de weg en zong het hoogste lied. Opeens zag hij een politieagent die midden op de weg stond en zijn hand omhoog hield. De pad trapte op de rem. De auto stopte vlak voor de agent. Stommeling, riep de pad, ik had u haast omver gereden. De agent trok hem uit de auto en zei... U bent gearresteerd. U hebt deze auto gestolen. U hebt veel te hard gereden. En u hebt mij, een agent van de politie, diep beledigd. De pad werd naar het politiebureau gebracht en nog dezelfde middag voor de rechter geleid. Gevangene, u bent een dief en een gevaar op de weg. En daarbij komt nog dat u geen manieren hebt. Ik veroordeel u tot twintig jaar gevangenisstraf, zei de rechter. De pad viel op zijn knieën en smeekte om vergiffenis. Ik zal het nooit meer doen, riep hij. Maar de rechter wilde niet naar hem luisteren. De pad werd door de politieagent naar een gevangenis gebracht. Daar werd hij in de donkerste cel opgesloten. De pad ging op de vloer van de cel zitten huilen. Had ik maar naar de das geluisterd, snikte hij. Nu zal ik mijn vrienden vast nooit meer terugzien. Krijgt de pad gelijk? Lees en luister verder op bladzijde 40.